Het is vier uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De gezondheidstoestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Nelson Mandela... gaat langzaam vooruit, maar is nog steeds kritiek... heeft de Zuid-Afrikaanse regering laten weten. Het is het eerste officiële bericht over de gezondheid van Mandela... in bijna twee weken tijd. De 95-jarige leider van de anti-apartheidbeweging... ligt al twee maanden in een ziekenhuis in Pretoria... vanwege een chronische longinfectie. Mandela's jongste dochter zei vrijdag... dat Mandela af en toe een paar minuten rechtop kan zitten...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 Sint-Nicolaas was na het hordenlopen en het discuswerpen afgezakt naar plaats 10... maar won weer het terrein met het polstok hoogspringen. Hoewel de verschillen in het klassement klein zijn... lijken ze een kans op een medaille verkeken. Bellerietveld staat voorlopig op de 21ste plaats. De afsluitende 1500 meter is vanavond. Het weer, zonnig, maar soms ook bewolkt. Verder kans op een bui en wat onweer bij maximaal 23 graden. Morgen en dinsdag geregeld zon, dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A2 België richting Maastricht. Tussen Gronsveld en Maastricht staat 4 kilometer. 5 kilometer file staat op de A50. Arnhem richting Oost tussen Knoop het Grijsoord en Renkum. Is daar een auto over de kop geslagen en daarom is de rechterrijstrook afgesloten. Er is een seinstoring op het spoor tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging.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 Ja, die gaf toch een heerlijke assist op Elm, zeg. Ongelooflijk. Elm in één keer die bal uit de lucht geplukt bij de tweede paal. Verslaat Sillessen en scoort 3-2 voor AZ tegen Ajax. Met nog een kwartier te spelen de wedstrijd volledig opengebroken. Ajax met 10 tegen de 11 van AZ op achterstand 3-2. Henk Kok, Groningen-Utrecht. Uh, die wedstrijd is gespeeld. Hè? Ja, normaal gesproken wel. Een cadeautje van, van Utrecht. En die noemde even de Rijk of Herings. Maar het was Toonstra die over die bal heen maaide. En Van der Velde schrok zo van die, van die kant dat hij de bal niet inscoot. Ja, hij schoot wel in. Maar die bal werd gekeerd door Ruiter. En een echte killer is Sivkovic. Die schoot dan de 2-0 in voor FC Groningen. Het ging net even over Martens, creatieve speler. En die creatieve speler mist Utrecht. Ik denk aan Dupland. De Straks om half vijf ook nog RKC tegen Vitesse. En in de tweede helft van deze uitzending ook nog veel atletiek. Na vijven de 100 meter halve finales. Met uh, Tjoleni Martina en Usain Bolt. En zometeen het vervolg van de tienkamp. Er wordt speer geworpen. Ook al jouw jeugd dit? Pretenders? Ja. Chrissy Heinz. De Pretenders met Don't Get Me Wrong. Hoe gaat het verder in Alkmaar? AZ Ajax 3-2... Ja, dan mag Ajax hopen dat het daarbij blijft zoals het nu gaat met nog 10 minuten te spelen. En AZ gaat links en rechts dwars door de defensie van Ajax heen. Een counter onder leiding van Martens die de bal als hij ziet dat ze in overtal zijn met AZ. 4 tegen 2 en dan geeft hij de bal onmiddellijk diep op Berends. Die bal blijft een beetje hangen. Berends krijgt hem dan uiteindelijk toch en legt hem dan bij de tweede paal klaar voor Gouden Leeuw. Staat helemaal vrij, heeft alle tijd maar mikt voor langs. En zojuist nog een hele grote kans via Johan. Die even op avontuur gaat. Dat is niet de spits, maar de rechtsbek van uh, AZ. Die ging op avontuur. En ik dacht ongeveer drie keer. Geef hem dan aan je naamgenoot. Geef hem dan aan je naamgenoot. Uiteindelijk geeft hij hem aan Martens. Die staat helemaal vrij. Maar mikt net naast de goal van uh, Sillessen. En dus uh, Ajax mag blij zijn dat het hier nog maar uh, 3-2 is voor AZ. Dat uh, probeert hier uh, de... Wedstrijd te beslissen. Maar eerst even de Aldi wereld tegenhouden. Die kan schieten van afstand. Dat probeert hij ook. Alleen hij mikt de bal een meter of 10 naast de goal van Esteban. En Esteban heeft nu geen haas meer. Want AZ leidt nog altijd met 3-2. En uh, dat lijkt voorlopig zo te blijven. Want Ajax weet zich even geen raad hoe dat moet met tien man. Na alle wissels die er inmiddels zijn gepleegd. Natuurlijk kwam uh, Martens erin. En vervolgens reageerde de boer onmiddellijk door Palsen in te brengen. En uh, Ligion had hij al uh, ingebracht op rechtsbek. Maar Ligion liet onmiddellijk zien dat hij wat licht was. Ten opzichte van uh, de middenvelders die steeds doorkwamen van AZ. Dus moest Palsen uiteindelijk wel komen. Maar uh, dat vijftal dat uh, AZ moet tegenhouden, dat is regelmatig in ondertal. Dus lopen er te veel mensen mee na voren. Ligion nu voor Ajax. In balbezit Sjeun. Aan de rechterkant slaat hij even over. Hij kiest voor de Jong. Die wordt ondersteboven gelopen door Hendrikse. Hendrikse zegt ik doe helemaal niks. De norm maakt zelfs een beweging van sta maar weer op. Sim de Jong vraagt ook niet om een vrije trap. Hij krijgt hem ook niet trouwens. hij schrijft een ingooi. Dat is in ieder geval iets. Al is het op de eigen helft. Met dus nog een goede zeven minuten officiële speeltijd in dit duel. Ajax zou zomaar eens averij kunnen oplopen tegen dit AZ. Dat vandaag dus prima acteert tegen Ajax. Esteban naar die ingooi. In balbezit krijgt nu de bal wel goed. Die bal blijft deze keer niet hangen. Achterin opgevangen door Sander Weggewerkt door Paulsen. Opgevangen dan op het middenveld met het hoofd. Door Hendriksen. En oh, weer een lekkere bal van Johansson. Alleen hij jaagt de bal over de defensie van Ajax. Een beetje te hard. En Goedmondson kan daar niet reageren. Die nu aan de rechterkant is gaan spelen trouwens. Goedmondson. En Martens is centraal gaan spelen. Met Johansson aan de linkerkant bij AZ. Sillissen levert in bij Palsen. Die moet dan het spel gaan opbouwen. In ieder geval samen met Eriksen. Eriksen geeft de bal weer terug aan Palsen. Bal breed naar Moisander. Terug naar Palsen. Palsen moet het nu daar gaan uitzoeken. Klein beetje onder druk gezet door Elm. De voorlopig maker van de winnende goal, zoals het nu lijkt. En Ajax probeert het zo zorgvuldig mogelijk te doen. Opbouwen via al de wereld. gegeven door Moisander. Ligeon aan de zijlijn. vastgepind daardoor. Viergever. Viergever verover de bal. En dan maakt Binnens een paar aardige acties. Maar komt niet voorbij. Eriksen die gooit de bal onmiddellijk diep. Dat is het verrassingselement dat hij in ieder geval in gedachten heeft. Maar Sim de Jong en Siktorson staan daar bij elkaar. Kijken elkaar aan. De bal is te ver en te hard voor ze. Ze kunnen er niet bij. En dus achterin opgevangen door Esterban En kan AZ weer gaan opbouwen. Maar AZ heeft geen haast meer. Met nog een dikke vijf minuten te spelen in dit duel staan zij namelijk voor op eigen veld tegen Ajax. Het is 3-2. En Kok, jij wil aan het begin van deze uitzending, begin van de ja. wedstrijd, nog niet al te positief over Groningen zijn. Na die 4-1 van vorige week. Nu is het 2-0. Kan ik hier iets ontblokken al? <laughs> Ja, je kunt, ja. Nou ja, ze komen in elk geval op, op, op zes punten. En, uh, nou, ik weet niet of ze koploper zijn. Dan moet ik, ik, ik doe ze al nog niet zo goed moet in. Moeten er, in, er nog, twee, bij dan? nog twee erbij? heeft in elk geval met 5-0 gewonnen. Dus uh, ja. moet er moeten er nog twee bij Nou, als FC Groningen tegen een aanvallende Utrecht... of schoon Utrecht, heel weinig kansen heeft gehad in die tweede helft. Maar die kansen die ze gehad hebben... Moelinka moet ik dan even noemen. Daar zijn ze te royaal mee omgesprongen. En als Groningen na die 2-0 voorsprong... na dat cadeautje van de Toordstraat uh, de counter wat beter had had uitgespeeld, andere keuzes had gemaakt. Van, uh, het, werd vaak gekozen voor de, het werd vaak de verkeerde keuze gemaakt in, in de counter. Ja, dan had het wel 3 of 4-0 nog, uh, nog kunnen worden. Utrecht uh, wel aangedrongen uh, aan Frankrijk en het verloop van die eerste helft. Ook wel in die tweede helft, maar het miscreativiteit. Te weinig uitgespeelde kansen. Mielink heeft er wel twee of drie gehad. Maar daar hebben ze te weinig mee gedaan. Het is een ploeg die, die, die zoekende is, die kwetsbaar is, die te veel breidt En waar geen speler op dit moment in de rondloop... die een uh, fijne steekpaas heeft, die een opening uh, kan op een van die beide spitsen, de Ridder of Mulenga. De Ridder is teruggevallen trouwens in die tweede helft. Maar hij heeft ook heel weinig bespeelbare ballen gehad. En nu is het Bizot. Bizot het Het de naar Sivkovic, te spelen. Die gaat het duel aan, wint het duel wel. Maar uiteindelijk wordt die bal weer teruggekopt door, door de Rijk. En kopje hij in handen van de Ruiter. Gooi hem uit. Drie wissels hebben we al gezien bij Utrecht. Maar als je nog vier, vijf minuten mag spelen. Blessuretijd wordt misschien zes in zijn totaliteit. Dan denk ik niet dat Utrecht nog iets aan die 2-0 achterstand kan doen. Toorstra, zie je hem even in het 16- meter gebied. Opduiken. Heeft ook nog een aardige vrije schop genomen. Maar die ging er ook niet in. Het was de ridder trouwens en niet de Toortstraat. Wordt hij uitgegooid naar. Even kijken, wie is dat? De Leeuw is binnen de lijnen gekomen. Jawel, Van der Velde is eruit gegaan. Van der Velde speelde rechts op het middenveld. Daar speelt de Leeuw nu ook. En Sherry vanaf de linkerkant. En Linker is dan de enige controleur, de enige verdedigende middenvelder. En Van der Velde speelt hem helemaal niet, niet, niet, niet zo slecht. Helemaal niet. Maar ja, je moet als coach, Erwin van der Looy, moet je. Je topscorer van het afgelopen seizoen, Michael de Leo, moet je natuurlijk wel een keer een kans geven. Een soort Salomonswissel, zal ik het zomaar formuleren. Utrecht, bal in de middencirkel, gaat naar de linkerkant, naar Bulthuis. Alles nu op de helft van FC Groningen, maar echte geloof is het niet meer bij Utrecht. Anders zou die bal wat diep gespeeld worden en hij gaat voortdurend breed. Wat gaat Herings doen? Die speelt tegen de Leeuw aan. De Leeuw naar Sivkovic, kan hem net niet belopen. En dan zal de Rijk hem terugspelen naar zijn doelman Ruiter. Ik kijk naar het scorebord, we gaan naar de 88ste minuut. En wat voor Groningen nog veel belangrijker is. Belangrijker is, er staat 2-0 in hun voordeel op het scorebord. Frank Wielaert, AZ Ajax. Kunnen ze nog wat, de Amsterdammers? Ik uh, denk het niet, tenminste zo ziet het er niet uit. Uh, ze proberen het ook niet serieus. Het is echt uh, eerder alle hens aan dek dan uh, dat ze nog in aanvallende opzicht iets kunnen klaarspelen. Maar je weet het nooit een keer op de counter als AZ een beetje al te enthousiast naar voren loopt. In die laatste drie minuten officiële speeltijd die hier op de klok staat. In die 3-2 voorsprong voor uh, de thuisploeg. Nu de combinatie, 4-gever, 16 in. En de bal neerleggen daar voor Johansson. Een beetje te hard misschien, en te hoog. Voor Johansson bij de tweede paal. Hij was vrij. Hij kon inkoppen. Maar hij kon niet bij de bal. Dat helpt dan uiteindelijk natuurlijk niet. Maar de omsingeling van de goal van Sillessen is een feit. Met Martens in balbezit. En Ajax massaal terug op Siktersson na. Maar ook die gaat zich nu met het storende werk bemoeien. En dan gaat Berens er opnieuw vandoor. Over de linkerkant. Ligion zit er dan tussen. Kan AZ gaan ingooien. Viergever is degene die dat gaat doen. Stuurt allemaal vast. Diep. En Viergever, de man die uiteindelijk de wedstrijd een beetje openbrak... zou je kunnen zeggen voor uh, AZ. Door uh, die penalty uiteindelijk mede te veroorzaken. Daar mede verantwoordelijk voor te zijn. En uh, AZ gaat nog een keer wisselen. Berends gaat eraf bij uh, AZ. En Steven Berghuis, een andere buitenspeler. Een frisse, een fruitige voor de laatste tellen in dit duel. Hij uh, gaat erin komen. Berends natuurlijk doelpunt gemaakt... En, uh, een paar aardige acties. Een blind het leven zuur gemaakt. En in de laatste fase van de wedstrijd. Ligeon ook het leven zuur gemaakt. Echt een knuffel van zijn coach. En die is wel verdiend. Voor de man die zojuist het veld uit is gegaan. De ingooi van viergever. Die is nu even belangrijker. Komt ver. En Johansson kan de bal in de hoek mikken. Maar daar ligt Sillessen op tijd. Om erger te voorkomen dan de 3-2. Die nu al een feit is. In de voorlaatste speelminuut van deze wedstrijd. Ongetwijfeld komen er flink wat blessureminuten bij. Want er is stevig gewisseld. En de rode kaart hielp natuurlijk ook niet qua tijd. Dus er zal nog tijd zijn voor Ajax om iets te bedenken. Maar voorlopig... Is dat lastig genoeg? AZ neemt de vrije trap snel. Veroorzaakt door Palsen aan de linkerkant. Nu AZ met Berghuis. En in combinatie met 4-gever. 4-gever gaat diep. Maar Berghuis kiest voor de route achteruit. Wuitens die gaat wel diep in de richting van 4-gever. Geen buitenspel. Is Schöne kwijt. Wordt vastgehouden 4-gever. Dat zou ook zomaar een penalty kunnen zijn. Als, als Nijhuis het gezien had. Want Schöne houdt daar vast. En Viergever probeert nog vallend bij de bal te komen. Dat lukt ook wel. Probeert hem voor te geven. Dat lukt dan weer niet. Sillessen gooit de bal nog maar weer eens diep. Siemen, Siem de Jong gaat uh, erachteraan. Maar uh, Gouwenleeuw is uh, sneller en ook meer overtuigd van het feit dat hij de bal wil hebben. En uh, dus kan AZ opnieuw uh, ten aanval met uh, Martens aan de zijlijn. Is daar in één beweging Eriksen kwijt. Eriksen heeft het ook uh, opgegeven. Net als de Jong laat het eigenlijk allemaal maar gebeuren. Ajax gaat hier punten verliezen. In de strijd richting de titel. Esteban doet het dan nog heel slordig. In combinatie met Woutens. Als hij de bal krijgt, geeft hij hem terug aan de Belg. Die zich omdraait. Geen idee heeft dat hij de bal terugkrijgt. Dus kan Ajax gaan gooien. Als de extra tijd is ingegaan. In deze wedstrijd. Mij is even ontgaan hoeveel dat is. Maar het zal een minuut of drie zijn ongetwijfeld En uh, zoveel tijd heeft eigenlijk, in mijn optiek in ieder geval... AZ om er nog een doelpuntje bij te prikken met Johansson aan de zijlijn. Tussen drie Ajax-hieden houdt hij slechts een ingooi over. En AZ dus op koers om de eerste punten van het seizoen te pakken. En je snoepje ze af van Ajax, dan zijn ze over het algemeen voor een ploeg extra lekker. Na 90 minuten. En we zijn onderweg in de extra tijd het is het 3-2 voor AZ. Op weg naar de dying seconds in Alkmaar, nog heel even naar Groningen. Henk nog iets veranderd? Nee, hij staat 2-0 voor de Groningen. Groningen zal deze ontmoeting winnen. Komt op zes punten. Dat is natuurlijk hartstikke mooi voor, voor, de, voor deze ploeg. Maar er zijn ook momenten geweest dat Utrecht de gelijkmaker had kunnen scoren. Dat is niet gebeurd. Groningen is gedurende de wedstrijd niet altijd even oppermachtig geweest. Dat het geluk van de vroegers voorsprong. Een strafschop al na twee minuten spelen werd de strafschop gegeven. Door scheidsrechter Hichler Van der Velden benutte die strafschop. Ja, en toen moest Utrecht vanuit zijn scoop kruipen. Maar hij heeft gewoon te weinig aanvallende afgedwongen. Wel kansen gehad, maar uh, open kansen met name ja, onbenut gelaten. En Groningen is vrij effectief met de kansen, de echte kansen, omgesprongen. Smaakmaker vanmiddag was Kostic, met name in de eerste helft. Ook in de tweede helft is hij teruggevallen. En de smaakmaker bij Groningen, nou, ik werd nog net niet gesproken over dat Wunder-team tegen NEC. Maar Dat Wunder-speler, spieler, was wel Sherry, heb ik begrepen, van de, uit de westerse media. Maar vandaag heb ik Sherry heel weinig gezien. Speelde ook vrij dicht op zijn eigen 16-meter-gebied. Had misschien wel wat dieper mogen spelen, dan was het leuker geweest om naar Sherry. Niet te kijken. Maar vandaag was hij absoluut niet die, die dominante speler die er wel was tegen de NEC. Dominante spelers bij Utrecht heb ik niet gezien. Wel een zwakke rechter verdediger van de Marop. Misschien nog één kansje, Eén kansje nog voor Utrecht. De ridder gaat hij nog scoren? Nee, je moet die bal naar de buitenkant spelen. Komt de bal in het 16 meter gebied. En ook nu mist Murenga typerend voor de wedstrijd. Ik ga ervan uit dat Groningen met 2-0 wint. De gedoodverfde kampioen verspeelt punten in Alkmaar. Frank zo is het maar net. Hij moet volgende week in de klassieker tegen Feyenoord. Feyenoord zonder De Vrij. Misschien wel zonder Janmaat. Zeker zonder dienstvervanger van Delen. En Ajax dan zonder Van Rijn. Want die gaat ook geschorst worden, natuurlijk. En. Uh... Allebei met een nederlaag, die klassieker in. Dat zal niet zo gek vaak gebeurd zijn uh, in de geschiedenis. Dus in die klassieker heel veel op het spel. En de regerend kampioen dus in de tweede competitiewedstrijd al onderuit in Alkmaar. Dat is ook uh, redelijk vlot in het uh, seizoen. Als uh, AZ in ieder geval de extra tijd gaat doorstaan. Want nu is er toch echt alles op de helft van uh, AZ. En probeert Ajax met alle macht die bal in het strafgebied van uh, AZ te krijgen. Maar uh, dat gaat niet lukken. En dan nu is AZ weg met 3 tegen 3. Martens is de man met ruimte over de rechterkant. Meegekomen Berghuis, die zwaait al bij de tweede paal. Maar Martens gaat even kijken of hij zelf ruimte kan vinden. Uiteindelijk toch de bal bij Berghuis. Die staat buiten spel, kopt. En als Sillissen vangt is de wedstrijd afgelopen. En juicht Alkmaar, van het verslaat de kampioen. En neemt zo revanche voor de Nederlaag in de Supercup. Maar deze telt veel zwaarder. Want deze is voor de competitie in Alkmaar. Gaat Ajax onderuit met 3-2. Tegen AZ. En Groningen-Utrecht is ook afgelopen, daar okay. is het 2-0 gebleven. Eerder op de middag al Feyenoord, FC Twente 1-4. En straks nog RKC tegen Vitesse. En ik weet niet of ik het humeur voor de rest van deze uitzending verpest... als ik zeg dat Sparta de voorsprong niet heeft kunnen vasthouden bij Volendam. Hugo, het is vlak voor tijd 1-1. Muziek dan maar? Ja. Oké. Okay. Altijd top 1, langs de lijn. Standing in the dark, Met de Ballad of John en Joko. Atletiek. Met de zestiende tijd van alle deelnemers heeft Gregory Sedok zich bij de Wereldkampioenschappen Atletiek in Moskou geplaatst voor de halve finale van de 110 meter horde. Hij evenaarde met 13 seconden 50 honderdste zijn beste seizoensprestatie. Maar het was lang spannend of Sedok zich wel zou plaatsen voor de halve finale. Een bijdrage van Jeroen Stekelenburg. Ja, dat is nog even spannend. Ja, is dat toch? Ja. Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel ik sta met die 50. maar... Het is de derde. De derde, de derde snelste tijd. Hoeveel gaan er door? Vier. Vier snelste. Ja, dan wordt het heel moeilijk. Kijk, ik mag natuurlijk niet uh, ontevreden zijn met, dit, met uh, Seasons Best. Dat was even naring. Maar of het genoeg is voor een plek in de halve finale... is op dat moment dus nog niet duidelijk. Een minuut of zes moet Sedok afwachten. Als er in de laatste serie meer dan vier lopers sneller zijn dan zijn 13,50... Is het toernooi voorbij. En zal hij misschien wel na gaan denken over het wel of niet voortzetten van zijn carrière. Nee, dat uh, gebeurt volgend jaar na Zurich. Dus uh... Zurich EK, daar, daar ben je zeker nog bij. Ja, uh, Zurich EK is wel de bedoeling dat ik bij ben. Als ik uh, nog wel snel genoeg ben dan als die jonkies me niet. Uh... Maar goed, uh, dan uh, maak ik inderdaad de keuze of ik doorga. Maar dat doet er voor de rest nu niet toe. Ik wil nu lekker genieten van dit en ik hoop dat ik doorga. De finish van de laatste race dan. Die er Winnaar David Oliver is erg snel. En Sedok weet genoeg. Nee, ik weet zit eronder. Ja, kijk maar. De tijdwaarneming in het stadion is niet erg snel. En Sedok verdwijnt al in de catacombe voor de uitslag compleet is. Als hij even had gewacht, had hij kunnen zien dat er precies vier lopers sneller zijn dan Sadoks 1350. Ja, je was iets te vroeg met je conclusie. Ja, ik denk het. Uh, ik liep al half weg natuurlijk. En, uh... Maar ik, ik zag die jongens zo dicht bij elkaar eindigen. Ik denk van nou, ik ben waarschijnlijk uh, niet door, maar uiteindelijk toch. Hoe groot is dan toch dat verschil? Want je zei net zelf al, ik heb een goede race gelopen. Maar ja, één plekje beter of minder, dat maakt dan toch het verschil op een halve finale. Ja, sterker nog, waarschijnlijk 100 honderdst of twee al En uh, ja, dat is, uh, dat is toch wel lekker, omdat je, je werkt er lang naartoe. En uh, als je dan nog een, een goede race loopt uh, ja, en, en dan doorgaat, dat is toch wel extra lekker. Voelt het nou als een, als, een, als een extraatje, als een toetje voor jou? Ja, dat, dat is het zeker. Uh, sowieso uh, is, is dit allemaal uh, mooi wat ik nog aan het doen ben. En uh, als je dan ook nog verder gaat en het goed gaat, ja, dan kan je alleen maar van lachen natuurlijk. Dus ik ben super blij. Terger Dok, die de eindjes tegenwoordig aan elkaar moet knopen als topsporter... maar wel in de halve finale van het WK in Moskou mag uitkomen op de 110 meter horde. De laatste wedstrijd in de eredivisie in speelronde 2 begint over een minuut of drie. Dat is RKC tegen Vitesse. Richard van der Maarden, uh, Vitesse won vorige week de eerste wedstrijd. RKC speelde gelijk. Uh, zijn de coaches daar allebei zo tevreden mee dat er niet wordt geschoven? Um, aan de kant van RKC inderdaad niet. 0-0 in Enschede. Vorige week toch een knappe prestatie van RKC tegen FC Twente. En daarom kiest Erwin Koeman voor exact inderdaad, dezelfde 11 als vorige week. Bij Vitesse, de ploeg van Peter Bos, wel twee wijzigingen. Ten opzichte van vorige week toen er met 3-1 werd gewonnen in Arnhem van Heracles Almelo. Er wordt gekozen voor Havenaar op 10, dus achter de centrumspits. En ook dat dat is een wijziging ten opzichte van vorige week. Want daar staat Jonathan Reis in plaats van Pedersen. Marcus Pedersen die weer op de bank is beland. Ik heb het gevoel dat Peter Bos, de nieuwe coach bij Vitesse... daar toch nog wat zoekende is wie de eerste man moet worden in de punt van de aanval. En daar kort achter speelt dus de Japanner Mike Havenaar. En Kazijsvili, Valérie Kazijsvili. de Georgiër, is uit het elftal verdwenen. En moet voorlopig even weer genoegen nemen met een plek op de bank. De spelers staan klaar in de catacomben voor deze wedstrijd die begin mei... ...toen was ik hier ook in het Stadion in Waalwijk... ...zeer interessant, spectaculair verliep. Toen won RKC en drukte Vitesse weg uit de bovenste plek. Vitesse kon toen niet meer als tweede eindigen. Deed zoals u weet lang mee in de titelrace... ...maar op het eind ging het uh, falikant mis... ...en in het duel hier in Waalwijk was RKC duidelijk de betere ten opzichte van v Vitesse. Met name als het gaat om beleving. Een stukje instelling werd Vitesse gewoon... Overklast. En RKC won dat duel toen met 3-2 en speelde een van de beste wedstrijden van dat seizoen. RKC dit seizoen toch geconfronteerd met een behoorlijke leegloop. Veel spelers die vertrokken, bijvoorbeeld de keeper Jeroen Zoet, toch een publiekse lieveling hier in Waalwijk. Voor hem is teruggekomen de tsjech Jan Seda en die deed het vorige week in dat duel met FC Twente, bepaald niet verkeerd. Nieuwe gezichten zijn ook Remy Amieu, Romeo Kastelen. En dat is natuurlijk wel interessant. Hij verwacht veel van zichzelf dit seizoen. Veel meegemaakt natuurlijk in het betaald voetbal deze Kastelen. Beste periode tussen 2004 en 2006 bij Feyenoord. Op een doodspoor zat hij in Rusland ook bij HSV. Vanwege blessures allemaal niet gelukkig. Maar hij is van plan om te vlammen dit seizoen bij RKC. De wedstrijd staat op het punt van beginnen. RKC-Vitesse. Interessant duel.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 Het is een uh, prima dag, de zon schijnt af en toe. Er trekken ook wat buien over. En vanavond dan trekken die buien weg naar het oosten. Vooral landinwaarts neemt dan de wind af, draait naar zuidwest tot zuid. En dan vannacht, het klaart wat op, het blijft droog. En landinwaarts kunnen een paar mistbanken ontstaan. Het wordt zo'n 15 tot 12 graden als minimumtemperatuur. En morgen begint de dag op veel plaatsen met wolkenvelden al wat mist. Ochtends breekt de zon door. Het wordt een mooie dag met zonnige perioden en stapelwolken. Door hoge wolkenvelden kan de zon wat worden afgeschermd... en morgenmiddag kan er weer een enkele bui ontstaan. De temperatuur is wat aan de koele kant met zo'n 19 graden. De wind is morgen uit west tot zuidwest, matig windkracht 3 tot 4... in het noorden aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig windkracht 5. Na morgen blijft het nog een paar dagen aan de koele kant. Dinsdag enkele buien een graad of 18. Woensdag waarschijnlijk droog en wat rustiger... Na de tweede helft van de week draait de wind weer naar het zuidwesten... en dan wordt het ook weer wat warmer. Awb verkeersinformatie vielen nog steeds op de A2 België... richting Maastricht tussen Gronsveld en Maastricht. Vier kilometer lang is die file. Op de A50 Arnhem richting Oss staat een file tussen Knoopend Grijsoord en Renkum. Die is drie kilometer lang, komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En er is een seinstoring nog steeds op het spoor... tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Reizigers hebben daar meer dan een uur vertraging. Radio 1, NOS langs de lijn. Half 5, RKC Vitesse, Richard van der Made. Anderhalve minuut op de klok. 0-0 de stand. RKC in balbezit. Het zonnetje is doorgebroken in Waalwijk. Vitesse speelt met een geheel nieuw uit. tenue Heeft er al heel wat versleten. Ik heb er al heel wat zien langskomen bij de Arnhemse club. Dit is weer volkomen nieuw. Wit en blauw. Vooral wit met een verticale blauwe streep eronder. En Vitesse bouwt nu aan een aanval tegen het geel-blauw natuurlijk van RKC. Met Kasia en Van der Heijden, de twee centrale verdedigers, breed uit elkaar. De backs schuiven dan meteen wat op richting de middenlijn zoals je dat vaak ziet. En Kasia krijgt nu de bal op gele schoenen. Dribbelt hij nu richting de middenlijn. Joachim ook nieuw bij RKC. De spits komt naar de bal toe. Maar inmiddels is het spel alweer beland wat dieper op de helft van RKC. Met Theo Jansen aan de linkerkant. Die het spel natuurlijk bij Vitesse moet vormgeven. Komt de eerste voorzet van de wedstrijd van Chanturia. Bal wordt geblokt door Lamai. Dat is de rechtsback van RKC. Bal gaat ook over de achterlijn en Dus krijgen we een eerste hoekschop in deze wedstrijd. Grote vraag natuurlijk. Zeker ook voor mij. Hoe stelt, herstelt. Vitesse zich van de enorme dreun van afgelopen week in de Europa League. Uitschakeling totaal onverwacht. Zeker in de top van Vitesse. Want daar hadden ze toch minimaal op de groepsfase gerekend. En dat kwam behoorlijk aan. Terwijl nu 1-0 wordt gemaakt door Kelvin Leerdam. Jawel, met het hoofd. Goed met een stuit in die kopbal. Moeilijk altijd voor een keeper. En in de verste hoek gaat de bal tegen de touwen. En dat is een fantastische opsteker natuurlijk voor de ploeg van Peter Bos de hoekschop vanaf de linkerkant getrapt door Theo Jansen. Dat kan niet goed en dan staat Kelvin Leerdam helemaal vrij en kopt hij de bal. Buiten bereik van de nieuwe Tsjechische doelman van RKC, Seda in de lange hoek. En zo na drie minuten en een heel klein beetje leidt Vitesse dus al in Waalwijk met 1 tegen 0. We gaan naar Moskou. Daar is vandaag dag 2 van de wereldkampioenschappen atletiek. Met de slotdag al van de 10-kamp. Eelco Sint-Nicolaas strijdt daar om een toppositie. Maar hoe hoog wordt die toppositie? Dat is de vraag, hè Andy? Ja, ik vrees toch dat het heel moeilijk wordt om een uh, medaille te halen. Uh, daar doen de anderen het gewoon te goed voor. En Eelco Sint-Nicolaas zal echt hele rare dingen moeten gaan doen bij het speerwerpen. Uh, we hebben zojuist, uh, even kijken, uh, Eaton gezien. En... Thomas van der Plaatsen, de Belg, die heeft een persoonlijk record. Damien Warner is een belangrijke tegenstander voor Elko Sint-Nicolaas. Die heeft meteen maar even een persoonlijk record neergezet bij het speerwerpen van 63-76. En bijna is Elko Sint-Nicolaas dan. Want nu is Chinin, de Braziliaan, die uh, de speer gooit en doet dat... Uh, uh, aardig ver, maar wat moet Elke sint Nicolaas dan doen? Die zal toch uh, richting zijn persoonlijk record, richting de 63,5 meter, moeten gaan uh, gooien met die speer. En dat is niet makkelijk, want hij heeft dit seizoen nog geen 60 meter gehaald. Hij gaat nu de speer pakken, heeft hem in de handen en gaat dan uh, de afzet, de aanloop uh, nemen in een nou, aardig vol uh, stadion. Ik heb uh, net nog uh, even de, een replica van de Europa Cup 1 uh, aanschouwd... die beneden in de katakom bestaat toen Edwin van der Sar... met Manchester United in dit stadion Chelsea versloeg. En nu vraagt Elko Sint-Nicolaas om steun van het publiek. Hij zal iets heel goeds moeten gaan doen op, deze op dit onderdeel, het speerwerpen. 56-62 dit seizoen tot nu toe. En hier komt zijn eerste aanloop en zijn worp en gaat redelijk ver... Tegen de 60 meter aan, schat ik zo. En dan uh, ja, is dat uh, heel redelijk om mee te beginnen. Maar het moet gewoon verder, willen en nog, richting de medailles gaan. Elke Sint-Nicolaas rond de 60 meter met zijn eerste speer.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 Thing I've got you. Laatste single van Jack Johnson, I Got You, lekker zwijmelnummer. Richard van der Made, RKC Vitesse, Hi. Hij, 8,5 minuten op de klok. Ja, het gaat goed met Vitesse. Ze spelen ook heel fris, moet ik zeggen. Misschien komt het wel door die. Ik vind ze mooi. Die nieuwe uittenu's. Wit en blauw. Ze staan voor met 1-0. Door de vroege goal. Al na 3,5 minuut Van Kelvin Leerdam uit de corner van Theo Janssen. En het meeste balbezit is ook voor Vitesse. RKC moet terug. De meeste duels worden gewonnen. Door de ploeg van Peter Bos. Die hier in het verleden nog drie jaar speelde. Bij RKC ook kampioen werd toen in de eerste divisie. In, moet ik even spieken, in 19. 1988 was dat. En RKC heeft het moeilijk dus in de beginfase. Reis verover nu ook weer een bal. Uh, Ibarra gaat er vandoor. Die is snel. Is ook handig. Ibarra gaat richting het strafschopgebied Eén man kwijt. Twee man kwijt. Dan afgeven op reis. Die kan voorzetten. En dan staat Havenaar net niet op de goede plek. Dit was toch weer een kans voor Vitesse. Havenaar had eigenlijk één stapje vooruit moeten doen. Had hij zo tegenaan kunnen lopen. Stond min of meer klem tussen twee centrumverdedigers Reis. Goed werk in het strafstopgebied. Weggeslopen eigenlijk. En de voorzetgever. En dan had Havenaar daar dus bijna de 2-0 gemaakt. Misschien had Reis het ook wel zelf kunnen doen. 10 minuten inmiddels bijna gespeeld. En daar dient zich al een eerste wissel aan. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met een blessure. Denk ik toch aan de kant van RKC. Het zal onmogelijk tactisch kunnen zijn. Maar je weet het maar nooit. Het is aan de kant van RKC dat er straks een wissel zal gaan plaatsvinden. Voorlopig wordt er gewoon gevoetbald met Kastelen. Die nu het middenveld oversteekt. Paas geeft in het strafschopgebied naar Joachim. In het strafschopgebied nog altijd met twee verdedigers van Vitesse. Daar is Van der Struik. Daar is ook Kasia. En die wint. Nee, het is Van der Heide Die plukt uiteindelijk de bal van de voet. En zo is die kans of die mogelijkheid voor RKC verloren. Hoewel dit heel slordig is. En dan is het Joachim die bijna kan profiteren. Een hele hele slechte terugspeelbal van Van Aanholt in de voeten van Joachim. En die kreeg ineens een open kans. Vrij oog in oog met Veldhuizen. En dan schiet hij hem hoog over. Dit soort mogelijkheden moet je gewoon afmaken. Joachim vorig seizoen nog spelend bij Willem II. Toen miste hij ook aardig wat kansen. Terwijl ik nu even ga kijken wie er bij RKC uitgaat. Het is in elk geval Andersen Ja, Anderson die het uh, veld verlaat bij RKC en Jongsleger komt erin. Blessure, daar houden we het maar op aan de kant van Andersen. Een eerste wissel dus al noodgedwongen gepleegd door Koeman. Lange bal nu weer van Theo Jansen die niet helemaal op maat is over de achterlijn. En dus is er even weer wat rust voor RKC. Vitesse is de betere ploeg in de beginfase in Waalwijk. En het leidt door een hele vroege goal van Kelvin Leerdam 0-1. Het speerwerpen op het wereldkampioenschap atletiek bij de Tienkamp en die houtkamp. Ja, de wens was de moeder van de gedachte 55 meter en 17 centimeter. De eerste Poging van uh, Elko Sint-Nicolaas bij het speerwerpen. Uh, Rietveld doet ook nog mee in deze groep. Heeft een uh, ongeldige worp uh, gemaakt. Die kan aardig vergooien hoor. Met 68,82 meter. 82 als uh, persoonlijk record. Het uh, stadion stond trouwens op zijn kop. Een, een, een minuutje of twintig geleden. Toen het snelwandelen. De 20 kilometer. Ook wel snel waggelen door sommige mensen genoemd. Uh, binnenkwam. Want een Rus won de eerste wereldtitel. Dit uh, evenement. Ivanov won het uh, evenement 20 kilometer snelwandelen. Bijna alle uh, speerwerpers van de Meerkamp hebben hun eerste ronde. Ja, Richard van der Maa, die heeft wat te melden. Ja, dit gaat een leuke wedstrijd worden vanmiddag in Waalwijk. RKC komt op 1-1. En het is Robert Braber, de aanvallende middenvelder. Die lange man daar in het middenrift bij RKC. Maar nog belangrijker is het voorbereidende, uitstekende werk van Romeo Kastelen. Vanaf de rechterkant een heerlijke ouderwetse demarage. Een sprint, zoals hij dat vroeger ook uh, vaak deed bij Feyenoord. De achterlijn Halen, dan terugleggen op de volkomen vrijstaande Braber. En zo is het hier na exact 12 minuten in Waalwijk weer gelijk. 1 tegen 1, doelpunt van Braber. Andy. Ja, we hebben de eerste ronde gehad met Rico Vrijmoed, de Duitser, als laatste. En zoals er nu voor staat, en ja, de, de speerworp was niet goed van Elko Sint-Nicolaas... staat hij nu in totaal elfde na één worp. Dus dat moet echt verbeteren. Rico Vrijmoed staat op de vierde plaats bijvoorbeeld. En die heeft een puntje of honderd meer dan Elko Sint-Nicolaas. Dus in de tweede en derde poging moet Sint-Nicolaas aan de bak. We gaan beginnen aan de tweede ronde. Live Sport bij NOS Langs de Lijn, op Radio 1. Is not there van Santana RKC tegen Vitesse na een kwartier al twee keer gescoord, Richard. Ja, 1-0 door Leerdam 0-1. Moet je dan zeggen. 1-1. Braber. Het is een leuke open wedstrijd. RKC heeft duidelijk ook wat meer vertrouwen gekregen na die goal. Zo gaat dat natuurlijk vaak. Het balletje gaat wat meer rond, wordt wat meer gedurfd. En Vitesse moet daardoor ook gedwongen. Iets terug. Nu is het weer Kastelen die wordt aangespeeld. En dan gaat het terug in de kaats naar Duits. Die heeft geen controle over de bal. De nieuwe aanvoerder van RKC op het middenveld. Linkspoot vorig seizoen uitstekend voor de dag gekomen. En nu beloond. Misschien wel daardoor door Erwin Koeman met, een, met de aanvoerdersband. Via Duits wel over de zijlijn. En dus een ingooi aan de kant van Vitesse met Van Arnold. Ik heb al een aantal rare, domme ballen gezien aan de kant van Vitesse. Na de gelijkmaker van Braber. Wat dat betreft zit het uh, toch niet helemaal lekker. Hoewel de eerste tien minuten behoorlijk goed waren aan de kant van uh, Vitesse. Nu is het weer RKC op de helft van Vitesse. Aan de linkerkant van het veld met uh, Amieu, Nieuw. Bij de Waalwijkers overgekomen van NEC. Het gaat dan even terug naar Van Mosselveld. Die heeft heel veel ervaring. Speelt al jarenlang hier bij RKC. En schuift de bal vervolgens weer breed naar de Weert. Nee, ik moet zeggen Van Weert. 19 jaar is hij. Komt uit de eigen opleiding. En speelde vorige week tegen Twente een prima partij. Nog altijd balbezit voor RKC via Duits. Gaat het terug naar Seda. Dan weer naar Van Weert. Met een diepe bal nu naar Duits. Maar het tempo ligt laag. Nog weinig gegeven gevaar in deze fase aan de kant van RKC. Het is 1-1 met leuke doelpunten inderdaad al in de beginfase van dit duel via Leerdam en Braber. Vanmiddag gespeeld in Alkmaar. AZ Ajax 3-2. Um, Ajax trainer Frank de Boer over hoe zijn ploeg vandaag speelde. Ik, ik vond de eerste helft niet goed van onze kant. Uh, ik, vond, ik miste net wat, wat scherpte. En nou, aangeven in de rust. En dan zie je dat de tweede helft, uh, dat we helemaal de controle hebben. Dat we eigenlijk wachten is eerder op de, de 3-1 dan, dan de 2-2. En uit het niets kan het een hele wedstrijd. Uh, ik heb al van verschillende mensen gehoord dat hij wel heel makkelijk gegeven wordt: uh, de penalty. En daarnaast ook nog uh, rood, ook dan nog eens. Dus. Uh,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 Ja, ik weet het ook niet. Als het mij zou gebeuren... en ik heb het gevoel dat ik mijn onrecht aangedaan word... dan zou ik zeker uh, boos worden. Je uh... zou in ieder geval niet zo zijn weggelopen? Nee, dat denk ik niet. Anderzijds weet je ook dat een scheidrecht het nooit zal terugdraaien. Dat is één ding wat zeker is. Maar uh, hij zegt zelf dat hij ieder niet heeft, in ieder geval heeft vastgehouden. In ieder geval. Dus we uh, ja. moeten uh, nog eens de beelden terugzien en uh, dan echt goed oordelen. Uh, dan wordt het schitterend op het 3-2. En dan met, met tien man een achterstand nog wegwerken is moeilijk, hè? Ja, dan ga je bijvoorbeeld 3-3 uh, uh, spelen. Bijvoorbeeld. En dan hoop je dat het eens een keer uh, goed valt. En, uh, of zo'n verdwaald schot van uh, Christian Paal die dan in de kruising uh, vliegt. Maar het was uh, jammer genoeg net uh, niet genoeg. Het was, uh, was jammer, want ik vond dat we de tweede helft juist dus heel goed starten. En de controle hadden. En het was wachten op de 3-1 en uh,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 Vorige week was Gert-Jan Verbeek niet te spreken over de instelling van Heerenveen. Frank Snoeks spreekt met hem. Vandaag was hij natuurlijk hartstikke blij met die 3 2 overwinningen op Ajax. Je had vooraf gezegd, we hebben de nul vandaag hoog in vaandel staan. Maar niemand klaagt erover, hoor, na deze wedstrijd. Daar hebben we twee tegengolven op gekregen. Daar klaagt niemand over, nee, na deze wedstrijd. Nee, het, het resultaat vergoed dan veel. Hè. Maar toch wel, als je weer ziet hoe, hoe we ze tegenkrijgen... dan is er wel wat op en aan te merken. Hè. Want uh, toen uh, de 2-1 viel, moet ik zeggen dat ik daar wel een slechte voel aan overhield. Ook de wijze waarop we op dat moment liepen te voetballen. Alleen in de wedstrijd kanten door de penalty en de rode kaart. En uh, dat zat dit keer mee voor ons. Ja, want die goal na de rust van Ajax was in overeenstemming met het wedstrijdbeeld. Uh, nee, dat ben ik niet met je eens. Ik vond dat wij de eerste helft uh, ons prima hebben gepresenteerd. Ik vond dat wij zeker uh, net als Ajax uh, goed wisten mee te voetballen. Dat wij, uh, zoals gesuggereerd werd door sommige analytici, dat wij ons zouden laten inzakken en uh, zouden counteren. Heb ik niet gezien? Nee, maar dat uh, van jouw collega's, daar was de interpretatie schijnbaar omdat ik zei de nul uh, is belangrijk. De interpretatie van uh, de analytici, uh, die er tegenwoordig in overschot zijn... En uh, tegenstelling tot dat hebben wij gewoon goed meegevoetbald. En ik denk dat uh, een 1-1 een terechte weerspiegeling was van de eerste helft. En als je kijkt naar de tweede helft, vond ik wel dat we heel matig startten in de tweede helft. We waren niet uh, een homogeen team, wat de eerste helft wel heel goed wist wat, wat het wou en uh, wat de bedoeling was. En was het nu zo dat Ajax nog een paar keer de vrije man in het middenveld wist uh, in te spelen. En dat deden wij niet goed. Er werd niet goed doorgesloten van achteruit. Er werd misschien wel te vroeg ingestapt. Dus daar moeten we nog maar eens goed naar kijken. Nou, en dan heb je op geen controle en dan valt er een goal. En dan sta je tweeën achter en dan is het wachten op een keerpunt. En dat kwam. Ja, we hadden ook geen keus. Dus dan moet je meer risico gaan nemen. Nou ja, en dan, dan is het mooi dat je, dat je inderdaad door, door de aanval te, te kiezen. Hè, want een linksbek die, die komt in de 16 meter van de tegenpartij. En die kruist voor zijn man langs. Ja, en of er contact is of zo, dat weet ik niet. Maar in ieder geval uh, uh, lag hij op een gegeven moment op de grond. En de scheidsrechter besloot tot een panel. En ja, dan, dan kan hij eigenlijk ook alleen maar de rode kaart geven. Want dan gaat Nick alleen op de keeper af. Um, daar heb je gewoon uiteindelijk. Uh, als, je, als je naar een museum wel eens gaat, ik weet niet of je daar wel eens komt... dan heb je, neem je vaak één herinnering mee als je dat museum uitstapt. Vandaag is die herinnering denk de paas van Maarten Martens... die de mensen mee naar huis nemen. Ja, Maarten laat weer een staaltje voetbal zien. Uh, op een gegeven moment bij de zeilen neem ik aan dat jij dat bedoelt. Uh, dat is hogeschoolvoetbal. Ja, Zo'n speler dat heb je natuurlijk heel graag in je team, maar Maarten heeft ook...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 Nee, want ze He, hebben allemaal werkgelegenheid en uh, dan is er geen uh, overschot. Waarschijnlijk doelt hij op de, de, ja, de, de kwaliteit, die vindt hij inferieur. Maar dan wil ik ook namen en rugnummers. Dus laten we afspreken dat volgende week om deze tijd dat hij even wat namen noemt. Dat praat wat makkelijker weg. We geven het door. Het speerwerpen van de Tienkamp bij de WK Atletiek, Andy. Sint Nicolaas een tweede een worp 56, 36, dat is te weinig. Het is wel uh, ruim een meter verder dan zijn eerste. Maar hij moet boven de 60, ruim boven de 60 komen. Want zijn tegenstanders, zijn grote concurrenten, die gooien allemaal persoonlijke records en dat soort zaken. En beste jaarprestaties. En Elko Sint Nicolaas doet dat niet. En dus wordt het uh, heel lastig om die medaille te halen. Die uh, heel lang in het vizier was. Maar helaas, Rietveld, twee keer ongeldig, wel ver gegooid. Maar ja, je moet hem wel binnen de lijntjes gooien. En dat doet hij niet. Er is niemand gewond geraakt. Maar wel twee keer ongeldig. En dus heeft Elko sint nicolaas en Pelle Rietveld... hebben allebei nog één poging straks om die uh, 56-36... en om een uh, afstand neer te zetten bij het speerwerpen. het van der Maden, het is een uh, opwindende zondagmiddag. Geldt het ook voor jou? Ik vond het begin heel erg leuk. De eerste uh, 15 Minuten. Daarna is het toch wat minder geworden aan beide kanten eigenlijk wel. Ik zie Vitesse hele rare dingen doen. Heel veel ballen die heel simpel worden ingeleverd. En het zijn niet de minste spelers die dat overkomt. Bijvoorbeeld Theo Jansen al tot twee maal toe. En ook Patrick van Anolt. Daar had RKC echt van kunnen profiteren. 1-1 is nog steeds de stand. Halverwege de eerste helft alweer. En nu een gevaarlijke bal van RKC het strafschopgebied in. Weggehaald door Van Anolt. Dat doet hij dan wel goed. En via Van der Struik gaat het dan terug naar Piet Veldhuizen. Opwindend was het dus vooral in het eerste. Eerste kwartier, toen die twee goals ook snel vielen, toen er open werd gespeeld. Nu is uh, Vitesse wat van uh, slag. Kruipt RKC iets terug en valt er dus uh, in uh, ja, deze periode van de eerste helft iets minder te genieten. Kasja is de aanvoerder, net als vorig jaar van Vitesse. Paas de bal. Diep op de helft van uh, RKC. Leerdam met de rug naar de goal. Dan terug naar Van Aanhot. Weinig tempo in de aanval. Peter Bos, de nieuwe coach van Vitesse, wil graag een. Uh, Goed positiespel spelen met een hoog baltempo. Anders dan Fred Rutte vorig jaar bij Vitesse. deed er Nu even kijken of dit wat uithaalt. Het paasje van Rijs op de doorgelopen Ibarra. Maar er zit nog een been tussen van een RKC-verdediger. De bal gaat dus over de achterlijn. En dan dacht ik dat dat een hoekschop zou zijn voor Vitesse. Maar dat is niet het geval. Nog eens kijken in de herhaling. En dan is het blijkbaar toch een been van Vitesse geweest. Van Ibarra. En dus een doelschop voor de keeper van RKC ga Zonnetje nog altijd hier aanwezig in RKC in Waalwijk. Wat me wel opvalt overigens heel veel lege plekken op de tribunes. Terwijl er toch maar 7000 ook naar binnen kunnen hier in dat kleine knusse stadionnetje. Weinig sfeer en RKC speelt de bal achterin nu rond met Van Weert naar Van Mosselveld. Reis, die ik ook al heb moeten betrappen op een aantal ongelukkige momenten. Shock daarvoor in wat rond doet niet al te veel. Via Amieu is het dan opnieuw Van Mosselveld en die maakt dan wat meters. Van Kastelen komt dan in de de bal doet hij heel handig. Is Kasia kwijt. Hij is dan snel. Uh, balletje gaat richting het zafschopgebied. Daar staat Schet. Dit was weer heel aardig. Met name van Kastelen die dat goed zag. Goed wegdraaide. Kasia het bos instuurde. En dan dat steekballetje naar Schet. Had iets moois kunnen opleveren voor RKC. Het levert wel een hoekschop op voor de Waalwijkers. En daarvoor meldt zich opnieuw Romeo Kastelen. Nieuw dus bij RKC. Rommedaal is ook zo'n nieuwkomer bij RKC, maar hij zit voorlopig nog niet bij de selectie, heeft last van zijn hak. Waarschijnlijk zal hij er volgende week bij RKC wel bij zijn. De corner levert weinig op aan de kant van RKC. Vitesse probeert er dan uit te komen. Dat lukt vooralsnog aardig met Chanturia. 1 2 aardige bewegingen, maar is de bal dan toch weer kwijt, dankzij uitstekend optreden van Braben. Bal gaat weer naar voren. Het lijkt er eventjes niet op aan beide kanten, want het is inleveren aan beide kanten. En via Veldhuis is het dan Theo Jansen, die probeert al. Dan wat rust in het spel te brengen aan de kant van Vitesse. Theo Jansen die overigens zeer kritisch was op het spel van Vitesse afgelopen week... ...in de Europa League wedstrijd tegen Ploesti... ...waar Vitesse inderdaad een draak van een tweede helft speelde... ...en uitgeschakeld werd al in de eerste wedstrijd van de Europa League. 1-1 dus de tussenstand. We zitten inmiddels in de 28 e minuut hier van deze wedstrijd in Waalwijk. Het is allemaal ietsje minder... ...maar we hebben wel al twee doelpunten gezien in Waalwijk. Het vervolg. Zometeen na het nieuws van 5 uur en dan ook van de WK Atletiek in Moskou. De halve finales van de 100 meter met Polt en Martina. Landgenoten, denkt u wel eens? Het kan niet gekker in deze krankzinnige wereld. Nou, dan heb ik nieuws voor u.